Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man krijgt tbs voor het doodsteken van een willekeurige fietser in Os. Een jongen van 18 werd vorig jaar april doodgestoken door een vluchteling uit Sudan. Hij zegt dat hij zich er helemaal niks van herinnert. Volgens deskundigen klopt dat en dat de man een stoornis is omdat hij in zijn thuisland in Afrika zoveel oorlogsgeweld heeft meegemaakt. En daarom hoeft de man dus niet de cel in. Het vonnis van de rechtbank op de belangrijkste punten luidt dat verdachte niet strafbaar is en ontslagen wordt van alle rechtsvervolging. De rechtbank legt aan verdachten de maatregel van tbs met verpleging op. De gemeente waar de man werd opgevangen geeft toe dat hij beter begeleid had moeten worden. In Lansingerland is geen grote uitbraak van de Britse coronavariant. Alle inwoners boven de twee jaar werd gevraagd om door de teststraat te rijden... vertelt collega Henrik Willem-Hofs. De uitslagen van bijna 27.000 inwoners die zijn binnen en die zijn ook geanalyseerd. En daaruit blijkt dat er 242 mensen positief zijn. En 12 procent, en dat is natuurlijk het belangrijkste, heeft daarvan de Britse variant. En daardoor is duidelijk dat de uitbraak van die Britse variant... vooral op een school in Bergsenhoek was... De meer besmettelijkere variant is daarna niet massaal rondgegaan in de gemeente, concludeert de GGD nu. De politie heeft in Londen een trouwfeest stilgelegd waar 400 gasten waren. Dat is iets meer dan de zes die nu zijn toegestaan volgens de coronaregels in Engeland. De bruiloft was in een school, alle ramen waren afgeplakt. De organisator krijgt een boete van ruim 11.000 euro. Het ministerie heeft tips over hoe je samen het beste coronaproof voetbal kunt kijken van internet gehaald. Er stond bijvoorbeeld dat je voor iedereen een apart bakje chips moet maken... en dat je bij doelpunten niet moet schreeuwen, maar moet dansen op je plek of met een ratel toch nog wat geluid maken. Er kwam veel kritiek op. Het ministerie zegt nu dat het gezien de coronasituatie niet handig is om met andere mensen voetbal te kijken. Ik krijg je het weer nog. Het is op de meeste plekken droog vandaag en je ziet de zon ook af en toe. Het is een graad of zeven.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 met nu ZFM luncht. Welkom terug bij de tweede uur van uh, ZFM Lunchroom, de vrijdageditie. Nogmaals, uh, u moet het met mij doen, met Pim Groof. Marja is helaas verhinderd, uh, maar volgende week heeft ze mij verzekerd, is ze er weer. Wij zijn gewoon gezellig leuke muziek aan het draaien. Uh, soms wat harder, soms wat rustig. Uh, wat we nu net hoorden was uh, focus, met het nummer focus. Dus lekker rustig om er even in te komen... Want nu gaan we meteen wat harder, wat sneller. En we krijgen Bachman-Turner overdraaien met You Ain't Seen Nothing Yet.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 For the sunshine bouquet, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you, Sunny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 I love you. I love you. I love you. I love you. Sunny. Sunny. I love you. Ja, dat, dat is een mooi oud nummer van uh, Bobby Herb. Sun Sunny. Sunny. Zonnig, ja. Daarvoor hoorden we natuurlijk uh, Bachman Turner overdraaien met You ain't seen nothing yet. Ik geef toe, het zijn een beetje allemaal uh, oudere platen. Maar het zijn uh, leuke, vrolijke plaatjes. Dus. Uh, veel plezier ermee. Um, ja, we gaan weer door met ons goede nieuws. Op bladzijde 11 lezen. voorlopig geen watervrees voor Zandvoort. Blijkbaar zijn onze duinen en. Uh, zeeversterkingen, zoals we dat noemen. Uh, hoog genoeg. Er is een klimaatuitlas uh, uh, uitgebracht. waarin alle klimaatveranderingen in kaart zijn gebracht. En blijkbaar geeft dat aan. Uh, dat er voor Zandvoort geen reden tot bezorgdheid is... voor overstromingen bij krachtige stormen zoals die in 1953. Nou, daar mogen we wel blij mee zijn. Want ik zie er ook toch een foto bij staan... van uh, de watersnoopdramp in 1953. Trof ook de kust. Ja, dat ziet er toch wel heel uh, afgrijzelijk uit, ja. Trok wel hoge duinen. Maar een hoop zand aangespoeld en uh, een hoop weggeslagen. Dus dat dus, uh, wist ik eigenlijk niet, nee. Ik denk dat het bij uh, de rotonde was. Want uh, het, zo te zien is het uh, Museum daar, waar dat nu gevestigd is. Dat kan je nog zien, dus die uitbouw. Maar goed, goed nieuws voor ons. Voorlopig geen uh, natte voeten. We gaan door met uh, Bill Withers en Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.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 Just ain't no home sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine The Tales of Granada The Tale of Islam The Look Beneath A Moorish Dawn was uh, Colin Blundstone met Andorra. Colin Blundstone natuurlijk de zanger van uh, de vroegere zombies. En daarvoor, uh, wat was het ook alweer? Oh ja, Bill Withers met een Ain't No Sunshine. Ook een mooi nummer. Hier in de studio nog steeds volop zon, dus uh, het gaat goed. Weer wat uh, positief nieuws. Op bladzijde ja, 13. Trillers schrijven verrast verzorgd personeel. Ja, onze Zandvoortse schrijver Zwerven. die heeft een boek geschreven alweer een tijdje geleden... een paar weken, een paar maanden geleden. De Zandvoortmoorden. Hij, was ons, hij is ook bij uh, Goedemorgen Zandvoort uh, uh, in het programma geweest. Hij heeft het een beetje toegelicht. En heeft hij heeft ook gezegd, nou voor elk verkocht exemplaar... draag ik drie euro af aan het huis in de duinen... als dank voor de fijne manier waarop zijn ouders... er de laatste jaren van hun leven hebben doorgebracht... En verleden week heeft hij die, die belofte gestand gedaan. Dus hij is naar ze toe gegaan en een check overhandigd. Nou, als dat geen positief nieuws is. Ik lees dat hij hier ongeveer 200 exemplaren heeft verkocht. Dus nou, knap hoor. Ik vind het toch wel knap om een boek te schrijven. Misschien moet ik het ook maar eens gaan kopen en een lezen. De Zandvoortmoorden. ben benieuwd. Oké, okay, we gaan door met muziek. De Dizzy Mans Band met de opera.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 Every town's a concert hall, where are we gonna have them all? It seems a bit of fesshy style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Ho, <laughs> Some fun I know where It can be done So let's go To the opera Laugh about the silly crowd Benvenuto alla radio ZFM Zandvoort. Woensdag 3 februari van 8 tot 10 uur 's avonds op ZFM Radio. Een uitzending over Italo Disco. Stasera Italo Disco. Buona musica su una buona stazione radio. Haal de Italiaanse zon in huis en luister woensdag 3 februari naar dit mooie en leuke programma. Buonasera. <truhend> Als eerste hoorden we uh, de Dizzy Band, een Nederlandse band... uit de jaren 60-70, met The Opera. Daarna een beetje als tegenhanger, Booker T en The MGs. Met het nummer Green Onions. En het is alweer tijd voor onze vaste rubriek... de Langspeelplaat van de Week. De Langspeelplaat van de Week. deze week uh, is het inderdaad geen album meer. Deze week uh, een item over Phil Spector. Phil Spector is afgelopen zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. En het is toch wel een uh, invloedrijk iemand geweest in de hele popmuziek. En met name om twee dingen. Hij heeft uh, De Wolf Sound heeft hij eigenlijk uh, gecreëerd, uh, gemaakt... En de tweede, heeft het uh, beroep van producers een andere invulling gegeven. Niet meer domme, gewoon uh, dingen regelen, maar ook zelf een beetje als een muzikant uh, invulling geven aan de muziek. We hoorden net het eerste, of een, ja, een van de drie mooiste producties die hij ooit gemaakt heeft. Dat waren de Ronettes met Be My Baby. Uit 1963. Het werd gezongen door. Uh, Ronnie B Bennett. Ja, yeah, Ronnie Bennett, ja. Met wie jij later trouwde, Phil Spector. Ze kon niet zo geweldig zingen, maar het was meer... de muziek, de achtergrond, de kathedraal... die Spector heeft opgebouwd rond het nummertje. Rond de muziek eigenlijk. Uh, wat dat zo mooi maakt. En 1963 63 was natuurlijk ook... Ja, een tijd waarin dat eigenlijk nog niet gedaan werd. Uh, de blues, de rock and roll was simpel. Simpel is niet het goede woord, maar... Uh, minimaal aantal aan instrumenten en zo. We gaan door naar een ander groot nummer van... Uh, of geproduceerd moet ik zeggen, geproduceerd of veel Spector. Dat zijn Ike en Tina Turner... met Riverdeep en Mountain High uit 1966... Hier was toch wel heel mooi uh, de wolfsound, de klankmuur, uh, goed te horen. Uh, de zangstem van Tina Turner tegen die achtergrond van dat geluid, dat symfonische, dat, dat zware. Dat, uh, ja, ik vind het een hele mooie term, klankmuur. De nou, is dus eigenlijk uh, de eerste in de geweest die dat ooit heeft gedaan. Uh, deze techniek is vaker door uh, andere mensen gebruikt, maar... Hij is het degene toch te, die het uh, als eerst heeft gebruikt. Dus wat ik daarna ook zei... Uh, hij is niet alleen... Uh, uh, ja, niet het bedenker geweest van de Wolf Sound... maar hij is ook de eerste popproducer... die op die manier de studio inzette als een extra bandlid... om een magistraal moment te maken. Dus hij zette de muziek in, of uh, de studio... Om samen met de, de artiesten uh, nog mooier geluid te krijgen. Helaas heeft hij. Uh, ja, hij was een beetje. Een, toch uh, geniaal en waanzin. Een, een mix daarvan. Genialiteit en waanzin. Was eigenlijk in één persoon verenigd. En dat heeft hem toch wel bedassend gedaan. Want eigenlijk is hij pas. is hij maar tien jaar. optimaal bezig geweest. Goed bezig geweest. En dat was in de jaren zestig. Begin de jaren zestig. tot. Uh, ja, eigenlijk vier, vijf, zes, daarvoor een paar jaar. Uh, in 69 uh, uh, fleurde hij weer een beetje op, want toen werd hij door de Beatles gevraagd... om het vastgelopen Led It Be project vlot te trekken. En daarna heeft hij ook nog wat uh, uh, gedaan voor George Harrison en John Lennon. Onder meer het album Imagine. Dus hij heeft er hele mooie muziek achtergelaten. En uh, jammer dat hij er niet meer is. Als laatste nummer ga ik uh, The Righteous Brothers draa draaien met You Love That Loving, You've Lost That Loving Feeling, ook geprocedeerd door Phil Spector. you're trying hard not to show him I've got all my knees for you. Spector, bedankt. Goed, weer terug naar het uh, goede nieuws in ons krantje. Uh, op pagina 14 staan uh, twee uh, leuke, uh, nuttige advertenties. De eerste gaat uh, om, om de omgevingsvisie van uh, de gemeente Zandvoort. En de vraag is, uh, hoe denk jij dat, de, dat Zandvoort er in de toekomst uit zou moeten zien? Zandvoort is een plek waar mensen graag wonen, werken en creëren... En met ongeveer 17.000 inwoners en ieder jaar zo'n 3 miljoen bezoekers... Goh, is toerisme en recreatie een grote inkomstenbron... en ook een factor om er rekening mee te houden. En dan uh, samen aan slag dus eigenlijk wat, wat de gemeente aan ons vraagt. Uh, want ze hebben een participatietraject opgestart. En dan kunnen wij onze mening en input uh, geven. Wat vinden wij belangrijk voor de toekomst van Zandvoort... Dus tot en met 1 februari kunnen we dat uh, aangeven. Kunnen we dat bij de gemeente uh, zeggen. Nou, dit is voor mij heel belangrijk. Doe daar wat aan. Dus lees in het kantje waar je dat kan doen. En uh, ga het doen. Ik beveel het zeker aan. Het tweede is, uh, isoleer je huis. Van het duurzaam bouwloket. Uh, ja... Isoleren is natuurlijk goed. Het milieu is heel belangrijk. Het wordt steeds belangrijker, denk ik. Dus uh, doe wat eraan. En uh, volgens mij kan je bij zandvoort.nl slash duurzaam, de, die website, meer informatie krijgen van hoe isoleer je deze woning. Uh, wat moet ik doen? Wat is mogelijk? En er uh, staat bij profiteren van deze actie. Exclusief voor de inwoners van de gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemsteen en Zandvoort. Dus uh, ik zou zeggen, ga er nu toe en uh, doe er voordeel mee. Goed, gauw door naar andere mooie muziek. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken Omdat ik steeds ben blijven dromen Dat het toch zo ver zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben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 Tijdens. Ik heb soms een idee, dee, dee, dat's de romdeus. Spoor stof aan zo in de hoes. Dus als is nog wat wils, dan ook. Ja, geniet die blouse, vrogen met knoop. Als moregen behoorlijk. En met een rit. Een rit. Als de lopers waar. En dan met zo'n koetje. En colors in toerzen. Ik Zit die te knovelen. En daar toch hij waar. Hier en daar. Oh, hem in die bloem. News. The do has been low. I've got a cob een a ball. Oh, give blues. Ik heb een kop en een boel, bloed. Ja, dat was het uh, Blok in Nederlands in onze uh, uitzending vandaag. Als eerste uh, draai ik Joost Nuisjel met uh, Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En als tweede was het Ede Staal met Geef mij de blues. Of eigenlijk Give me Dean blues. He? Op zijn drens denk ik. Ik denk dat het drens is, maar dat kan ik me even vergissen. Goed, weer wat uh, iets uit ons krantje, goed nieuws. En dat vind ik toch wel op pagina 12, de, de puzzel, de sudoku puzzel. Ik mis puzzels in ons plaatje. En dan de puzzel waarmee je wat combineert, vind ik natuurlijk helemaal het einde... Uh, ik moest er wel even op denken, want ik in eerste instantie uh, ging de hele puzzel hartstikke fout. Dus ik moest wat, uh, wat witte en wat strepen. Maar volgens mij heb ik hem nu opgelost. Dus uh, wie de oplossing wil weten, moet mij maar bellen. Het is ook weer bijna afgelopen, deze uitzending. Uh, dus uh, we draaien wat plaatjes tot het einde, tot uh, drie uur, tot nieuws van drie uur. En uh, we zien jullie weer, we horen jullie weer volgende week. En hopelijk samen met Marja. I'm <music> not city lights. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the action. I'll place to dine a glass of wine, a little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 het is allemaal een show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And... Always look on the right side of life. Always look on the right side. Tot zover, het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.